Elk apparaat heeft nu een eigen blikstem. Ik moet me wel aanpassen of beter gezegd ik moet me neerleggen bij de mogelijkheden die ze bieden. Bij het ene is het een Nederlandse, bij het andere een Engelse min of meer mannelijke of vrouwelijke stem. Voor mij werkt het goed zo. Alle stemmen komen mooi bij elkaar. Zij bekommentariëren elkaar soms, vullen elkaar soms aan, en of maken nieuwe bokkensprongetjes. Het kan alle kanten opgaan. ZDD 8 juni 2021